de Shaitan regime in de regio van de Kareem en de handen in de in de handen in wa fala wa de de op waarde wordt geschat. Allah heeft het doen neerdalen. Niet zomaar in een maand. Hij heeft daar een beste maand voor uitgekozen om het neer te dalen. En hij heeft het niet zomaar in een maand. En zomaar op een nacht uitgedeeld. Of neergezonden. Hij koos daarvoor een nacht die meer waard is dan duizend maanden. En hij koos er niet alleen voor zomaar een profeet. Om het op doen, te doen neerdalen. Hij koos de beste der profeten om dit woord neer te zenden. En Allah Azza wa Geeft daarmee aan hoe machtig en krachtig En eerbaar En eervol deze woorden zijn Van, de, van Allah Azza wa Maar helaas Helaas hebben de moslims vandaag de dag afstand genomen Van het boek van Allah Zelfs in de maand Ramadan Zijn er maar weinig die dit boek Openslaan of die daarbij stilstaan Of die zich verdiepen in de betekenis Of het proberen uit te lezen Terwijl deze maand de maat van de Koran ook wel wordt genoemd Allah zegt in de Koran daarover shahru Ramadan alladhi unzila fiehi al Koran hudan li'l wa bayinati min al wal Koran de maat waarin de Koran is neergezonden als leiding als leiding is deze Koran neergezonden voor de mensheid en als duidelijke bewijzen en als duidelijke van de leiding en de Koran. en de Koran betekent de onderscheiding tussen het valse en de waarheid. Daar is de Koran mee gekomen. Als je dan ziet dat deze maand, de maand van de Koran, de maand waarin het wordt neergezonden, is neergezonden, dat dan zelfs de harten niet opengaan voor de Koran, wanneer zouden die dan open moeten gaan? Maar de mensen hebben voor andere bronnen gekozen, geliefde broeders en zusters. Ze kiezen liever voor andere boeken en voor andere tijdschriften en voor andere sites om die uren door te nemen en ze laten hun leven, hun levenswijze, hun carrière, hun gezin, gezinssituatie, hun opleiding, hun hele leven laten ze bepalen door andere ideeën die uit andere boeken komen van mensen en in plaats van het boek te volgen van de schepper der mensen. De harten zijn dood geliefde de broeders en zusters. De harten zijn bedorven, de harten zijn ziek zoals we het gisteren ook hebben aangegeven en het is tijd om ze schoon te maken met het terugkeren naar Allah en het terugkeren naar de Koran. De harten zijn dood en mensen denken dat ze een andere weg moeten volgen om succes te hebben. Ze denken dat ze een andere weg moeten volgen om hun leventje op een spoor te krijgen. En ze kiezen alle andere wegen behalve de weg van de Koran. Terwijl Ibn Taymiya daarover zegt Degene die denkt dat hij succes of dat hij leiding kan krijgen via een andere weg dan de Koran voor hem over hem heerst een vloek van Allah en van de Malayika, van de engelen en van alle mensen. Dus hij, en zoals er velen zijn die denken dat ze succes boeken door allerlei ideeën van bepaalde mensen, levende en dode, te volgen van het westen en van de koffer en van de shirk en noem maar op. En daarmee aangeven dat ze succesvol zijn in hun carrière of succesvol in hun gezinnetje en gelukkig huisje, boompje, beestje en noem maar op. En daarmee aangeven dat zij het geluk hebben gevonden... Over hem heerst een vloek wanneer het niet overeenkomt met de Koran. Dit kan alleen wanneer je hart gesloten is geliefde broeder en zuster. Dit wanneer jij dus de leiding volgt. Alle leidingen behalve de leiding van de Koran. Wanneer jij alle wegen bewandelt behalve de weg van de Koran. Dan weet jij één ding staat vast. Dat er een vloek over jou heerst en dat jouw hart gesloten is voor de Koran. En hoeveel broeders en zusters... Is het hart inderdaad gesloten voor de Koran? Ze ze in het niet. Ze staan er nooit bij stil. Ze waarderen het niet eens. Je kunt het reciteren, mensen praten er doorheen, Mensen het interesseert ze zelfs niet eens. Het is meer van een soort uh, muziekstijl geworden eigenlijk, alleen zonder, uh, zonder instrumenten. Maar voor de rest staat men nooit stil bij de woorden of iets dergelijks. Het heeft niet eens een, een impact op ze, het beweegt ze niet, het raakt ze niet. Het is niet zo dat zij zich aangesproken voelen bij, bij als de Koran wordt gereciteerd of als zij zelfs een enkele woorden van de Koran vertaald krijgen. Zelfs dan is het zo dat het maar een vertaling is en dat het maar iets is wat niet voor hun bestemd is. En helaas is het zo dat vele van deze broeders, dat jij en zusters ziet dat hun harten daarom uitgestorven zijn. En Allah zegt over die groep. Denken zij dan niet na over de Koran. Hun harten die zijn op slot. En wallahi vele van ons aanwezig of niet aanwezig. De harten zijn echt op slot. Wanneer de Quran, wanneer Allah je aanspreekt via de Koran. En Hij spreekt je meerdere malen aan. En Hij heeft het over Jahannam. En Hij heeft het over het paradijs. En Hij heeft het over alle zaken die jij moet vermijden. En alle zaken aan de weg die jij moet bewandelen. Maar Telkens, telkens leg jij dat naast je neer en het doet jou niks. En je verdiept je in allerlei andere zaken. Wallahi dan, kan, dan er is er niks anders te hoven te zeggen dan dat het hart gesloten is. En het hart een dik slot op zit. Het is dan ook de hoogste tijd om terug te keren naar Allah. Maar zeker om terug te keren naar de Koran. Het boek van Allah. En je door de Koran te laten leiden naar succes. In de dunya en de Neem het boek. Weer bij de hand. En open je hart ervoor. Zodat het hart. Zodat het boek. De Koran. Jouw hart kan schoonmaken. Jouw hart kan schoonmaken. Van de shirk en de nifaat. Die in onze harten heerst. En het is hard om te horen. Dat jouw en mijn hart. Vol zitten met shirk en nifaat. Dan zul je roepen. Nee. Ik aanbid Allah. Alleen. Nee. Ik ben geen monafik. Maar wallahi. Ik zal niet in details treden. Maar sta even bij jezelf stil. En kom je niet. Daarachter dat vele, vele vormen van Nefa en shirk in deze harten, deze harten genesteld zijn. Waarom? Simpelweg omdat, ze, omdat je een hart afstand heeft genomen van de Koran. En omdat jij geen moeite doet om de Koran te leren. Omdat jij geen moeite, geen inzet toont om de Koran te overpijzen of de vertaling of de tersier daarbij stil te staan. En omdat je de Koran niet weet te, te schatten naar waarde breng de Koran terug in jouw leven en het brengt zegeningen met zich mee geliefde broeders en zusters het brengt zegeningen in jouw leven in jouw gezinssituatie het, daar komt de baraka in wanneer de Koran in zit wanneer de, in de opvoeding van de kinderen Koran in zit dan brengt dat je kinderen alleen maar zegening mee wanneer in jouw inkomen constant rekening wordt gehouden met de Koran dus met jouw werk of met je school zodat je constant bezig bent met de Koran mag dit wel, mag ik op zo'n manier geld verdienen, mag ik deze studie wel doen, wanneer jij constant nabendend gaat of dat in overeenstemming komt met de Koran, dan weet jij dan weet jij dat dat wat jij in doen bent gezegend zal worden. Of het nou is in de vrije tijd, jouw carrière of jouw, jouw, jouw, jouw studie, al datgene wat gepaard gaat met de Koran, daar zit zegeningen in. Jouw geld wat binnenkomt, daar zal zegeningen in komen, zal, zal gezegend worden. Dus hiermee krijg je daardoor dus ook datgene wat jij mist, wat jij mist geliefde broeders en zusters, dat is die rust en de zegening, in jouw leven. De rust en de tevredenheid in jouw leven. Daar waar anderen de miljoenen voor uitgeven. Om het ergens anders in te vinden. En Allah azzawjal biedt jou iets aan. En zegt. Voorwaar. Enkel en alleen. Met het gedenken van Allah. Met de Koran. Daar vinden de harten mee rust. En hoeveel mensen die veel geld hebben. Of alles hebben. Wallahi ze zouden een moord plegen voor de rust in hun harten. Omdat ze tot. Tot de dag van vandaag en geen nacht kunnen slapen zonder, pen, zonder slaapmiddelen of zonder geluk, een één dag van geluk te kunnen spreken. Behalve het verderfelijke geluk, wat zij zich voordoen in kleding en huizen en auto's. Maar hoeveel, hoeveel geliefde broeders en zusters, zie je tot de dag van vandaag om ons heen en naast ons en tussen ons, die. De rug hebben gekeerd aan de, de Koran en je ziet hun privé situatie een en al ellende, hun gezinssituatie een en al ellende, hun carrière een en al ellende, hun werk, geen werk, hun school, moeilijk, hun de hele situatie is een en al ellende. En als je hem nagaat, en als je hem vraagt, en als je stilstaat: wat is jouw situatie met de Koran? Dan zie jij eigenlijk daarom ook het resultaat. En zie je eigenlijk daarom de kern van alles. Daar waar mensen terug zijn gekeerd naar de Koran vanuit de diep, diepste put, wallah, ze zijn te boven gekomen. Want Allah is heeft ze uit de diepste put gered. Wanneer men dan ook ziet, en wanneer jij jezelf wilt wegen. Zo zeggen de geleerden ook. Weet je zelf naast de Koran. Dan weet jij waar jij jouw m'l Qiyama bent. En laten we daar even stil bij staan. Bij deze uitspraak. Als jij even stil staat bij het feit. Hoe ben ik met de Koran. Hoe ben ik met de Koran. Dan weet ik hoe ik jouw m'l Qiyama ben. Dan moeten we helaas helaas concludeert dat wij veel moeten doen en heel snel moeten terugkeren naar de Koran want wij hebben afstand genomen van de Koran want wij verstaan de Koran niet, begrijpen de Koran niet kennen de Koran niet en leren de Koran al helemaal niet dus hoeveel tijd neem ik door per dag voor de Koran dan zie jij waar jij jowel Qiyama zult zijn want dat waarmee je hart gevuld is, dat zul jij uitspreken op je laatste momenten. Maar daar met wie jij bent, met de mensen van de Koran, als jij van ze zou houden en hetzelfde, dezelfde weg zou bewandelen, zou jij ook jouw m'lqiyama bij die personen staan. Maar helaas is dat, zit dat voor velen van ons er niet in en dan zie je dus ook wat ik net zei Allah onderschrijft het in de Koran en zegt tegen jou degene die zijn rugkeerd voor de Koran degene die zijn rugkeerd voor het gedenken van Allah azawajal, hij zal een benauwd leven leiden hij zal in zorgen, in vol, een leven vol zorgen leiden hij zal wat die, hoe hij zich ook voordoet van binnen kapot gaan hij zal geen succes kennen en Allah Azza wa zegt erachter wat er ook nog bij komt. Dat is het meest erge. Wa nahshuruhu Yawm al-Qiyamati <tot> ama. Degene die dus zijn rugkeert naar Allah Azza wa jale, Zijn terugkeer aan de Koran. De Koran niet leest. De Koran niet begrijpt. De tafsir niet openstaat, Niet stilstaat. Niet een enkele uren of een enkele minuten per dag. Met de Koran stilstaat. Wat zegt Allah Azza wa erover? Wa nahshuruhu Yawm al-Qiyamati Allah Allahu akbar. Yawm al-Qiyamah, zo jij blind voor Allah komen te staan en we weten en we kennen allemaal de hadith waarin de profeet wa zegt dat degene dat jij, hoe jij sterft tegenover Allah zult staan maar jij zal dan roepen zoals degene ook roept in de Koran maar Allah in het leven was ik kon ik zien, had ik ogen, ik kon alles zien dus u zal, waarom brengt u mij nu voor, U moet ik weer voor u staan maar dan blind maar dat is de blindheid die ons heeft getroffen, geliefde broeders en zusters. Want het zijn de ogen niet die verblinden. Het is de hart dat verblind is. De hart dat verblind is, want jij keek niet naar de Koran. De hart dat verblind is, want het stond niet stil bij de Koran. De hart, het hart dat verblind is, want jij gaf het geen waarde. En je hoorde een lezing weer erover. En je ging weer door met je leventje. Afstand en een grote afstand van de Koran. Die ogen, dat hart wat verblind is, daarom kom jij... Yawm al Qiyama tegenover Allah azzeh zelf blind te staan. Terwijl dit allemaal, geliefde broeders en zusters, terwijl deze Koran en zeker in deze maand, maar wanneer jij het reciteert, wanneer jij je terugstapt naar deze Koran, dan zul je er een bepaalde, een bepaalde zoetheid in proeven. Een bepaalde zoet, zoetheid die, uit, die, die, die vele gunsten met zich meebrengt die voortkomt uit de vele gunsten van de Koran de Koran heeft zoveel gunsten waar we naar natuurlijk bij enkele zullen stilstaan maar waar we misschien nooit bij hebben stilgestaan als je ziet wat de Koran met zich meebrengt dan zul je begrijpen waarom jij vanaf het moment dat jij terugkeert naar de Koran vanaf dat moment je een ander leven bent ingestaan een andere koers, een andere weg, een andere richting hebt genomen de aanwezigheid allereerst een van zo'n gunst is de aanwezigheid van de engelen in welke aanwezigheid, niet in een voetbalwedstrijd, niet in een, in een, in een, in een straat uh, hangen, niet in een café. Nergens zullen de engelen zich omringen om jou heen. Nergens zullen de engelen genade voor je afvragen. Nergens zullen de, uh, uh, de malerika met rahma met sek, en sakina over je neerdalen van Allah. Azzawajal. Dat de dat gebeurt alleen wanneer jij bezig bent met de Quran, wanneer jij de Quran en het lezen bent. Zo zegt de Profeet Sallallahu Alaihi sallam ook over de groep. Wanneer je dat een de dat laatst, als je dat zou verstaan, dat zou dat al voldoende zijn. Allah, de profeet heeft hem gezegd: daar waar een groep van mijn dienaren of een groep mensen bij elkaar komt in een van de huizen van de huizen van Allah, ik zou dus in een moskee al-Allah, en ze gaan de koran lezen en ze gaan er kennis over opdoen hey, wat is deze ayah, wat betekent dit hey, heb je deze ayah gelezen, weet je wat dit is dit is jahannam, dit is naaf, hier heeft hij het daarover dit is zo neergedaald dit is de reden waarop ze gaan het onderwijzen onderling. Ze gaan het erover hebben. Dus lezen en de kennis opdoen waarom en wat en wat het betekent en wat het inhoudt. Dan, wat gebeurt er dan? Illa nazaleth alayhi mustakina. Op dat moment komt er een rust vanuit Allah over hen heen. Wa humul rahma En daar komt genade over hen heen en de melaïka, de melaïka die, die gaan om hun heen zitten en om hun te beschermen en wat doen die melaïka tegelijkertijd Allah constant vragen om jou te vergeven oh, subhanallah anderen die vragen voor jou voor vergeving en niet één maar de melaïka. en de melaïka, even tussen haakjes dat zijn schepselen die Allah en Zouzien nooit ongehoorzaam zijn en één van de voorwaarden van het accepteren van dua is goede daden verrichten nou zij doen alleen maar goede daden dus hun dua Wordt ook verhoord. En als zij om je heen zijn. En voor jou in het verrichten zijn. Om, jou, om Allah te vragen om jou te vergeven. Dan weet jij dat jij begunstig bent op dat moment. Maar het laatste. Dat oh zo mooi is. Waar we nooit bij stilstaan. Op het moment dat jij bezig bent met de Koran. Allah is de Zelf. Persoonlijk. Noemt jouw naam. Bij, de, bij zijn malaïka die om zich heen zich, eh, zitten En zegt. Die. Eh, die persoon. Die Mohammed. Die eh, Yesin. Die noem maar op die is mijn woorden, die is uh, mijn, uh, mijn boek en het reciteren die heeft tijd genomen om de woorden te overpeinzen die heeft tijd genomen om aandacht te hebben voor mijn woorden en hij noemt jou bij zijn <gabbel lees> en hij noemt jou in zijn omgeving Allahu Akbar deze het lezen en het reciteren en het stilstaan bij de Koran brengt ook zoveel Hassanat met zich mee Wallahi ta, je gaat er van stil van staan Je hebt deze hadith wel vaker gehoord Maar sta er even bij stil Aangezien ik zal eerst de hadith noemen De vele hasanat Bij het lezen van de Koran Bij elke letter die jij leest Dat jij daar een hasana voor krijgt Tot tien maal ver ver ver Vermenigvuldigd Tot tien maal En als jij de profeet sallallahu sallam, hoort zeggen In hadith die overgeleverd is Door Ibn, eh, eh, Ibn Mas'ud En staat in Tirmidhi men van be die een Degene die één letter leest uit de Koran, krijgt daarvoor een hasana En die hasana kan vertienuwdigd worden, kan misschien zeven worden, kan acht, kan negen tot tien. Eén hasanet. Het ligt eraan, hoe lees jij die? Ben je daar met je hart bij of lees je die? Zelfs als je die alleen maar leest, krijg je daar hasanet voor. Kun je het voorstellen, zeggen de geleerd Als jij alleen maar leest, heb je al hasanet. Maar hoe meer jij je verdiept en stilstaat met je hart erbij bent, hoe hoger jouw niveau en hoe hoger jouw hasanet komen. Tot, tot tienvoudig. En dan zegt de Profeet, sallallahu alayhi wa sallam, la'a'a'kolu alif la'amim, Ik zeg niet dat alif mim. jij ziet dat vaak voorkomen beginnen, eh? sommige sorat met alif mim. Hij zegt, zo'n woord is geen haf. De alif is een haf, de lem is een haf van een mim... Dus letterlijk, ik bedoel het letterlijk, zegt de Profeet, sallallahu alayhi wa sallam, ik bedoel geen woorden, ik bedoel geen zinnen. Ik bedoel elke letter die jij leest in het Arabisch. Dus ook mensen die denken, ik lees de vertaling, hou op, probeer en aan begin en aan begin de Koran te lezen. In het Arabisch, doe je best. Voor hen is elke letter die zij lezen een hersenen en vertienvoudig. En zo heeft een, een van de geleerden een kleine rekensommetje gemaakt om jullie even daarvan op, op de hoogte te brengen. 340.070 70 letters, daar bestaat de Koran uit. Wanneer je die één keer doorleest, heb jij 340.070 hassanat verdient dit ook al is je hart er niet aanwezig want we hebben gezegd alleen maar lezen al maar ze kunnen vertienvoudigd worden wanneer jij daadwerkelijk met je hart erbij bent en wanneer je de tijd voorneemt en wanneer je het over en erbij stilstaat wallah het kan vertienvoudigd worden en wie heeft in de tussentijd onze economieleraar misschien wie heeft in de tussentijd uitgerekend hoeveel dat is als het vertienvoudigd wordt 407.400. en 400, 407 400 hasanaat kun jij verdienen met het lezen van de Koran. En wallahi, wallahi, fallahi wa wallahi. Er is niemand hier die die hasanaat niet goed kan gebruiken. Wallahi. Het neemt het op voor jou, Jomel Qiyamah, deze Koran die jij in de steek laat. Als jij die in de steek laat, zal het jouw Jamal Qiyama ook in de steek laten, op het moment dat jij het hardste nodig hebt, op het moment dat jij mensen of iets nodig hebt dat het voor jou opneemt, op het moment dat jij het hardst en advocaat nodig hebt. Daar, op dat moment, wanneer jij voor moet komen, hier in het Doenja, doe jij je best om, het, om, zou jij je best doen om in ieder geval een beste vertegenwoordiger te krijgen, die om vergeving voor jouw vraagt, die aangeeft dat jij, fout, dat jij uh, het anders hebt gedaan of dat jij... Fout zat enzovoort, en Allah Azza vraagt om vergeving. Deze Koran, jouw qiyamah zal die bij Allah Azza het voor je opnemen en zeggen: Hey Allah, Hij zegt: Allah, deze Dina, deze Dina die heeft. ...mij gelezen, deze dina die heeft mij niet in de steek gelaten, deze dina die heeft gekeken en mij gelezen dat dat haram was, daar bleef hij vanaf. hij heeft gezien dat dat halal was, dat deed hij, hij heeft gezien dat wanneer hij aan werd gespoot om goed te zijn voor zijn ouders, vanaf dat moment werd hij goed voor zijn ouders en behalve zijn ouders goed. Hij zal het voor je opnemen. Men, wat zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Ik ra'u al-Qur'an fa'inahu Yom Al-Qiyamati shafi'an li as Lees de Qur'an, want Yom al komt hij, komt hij het opnemen voor jou. Voor, voor zij die hem lezen, voor zij van wie, bij wie hij thuis hoort. Maar helaas is het zo dat wij hem in de steek laten. En zul jij in de tussentijd, als jij de Qur'an in de steek hebt gelaten, maar een andere advocaat moeten zoeken? Of je kunt terugkeren naar de Koran en Wallahi, neem de Koran als Hij het voor jou op kan nemen en op zal nemen. De Koran, geliefde broeders en zusters, die wij hebben verlaten, waar wij nooit bij stilstaan. De Koran die verheft jou, zowel in de dunya als in de agera in Ram. Je gaat stijgen in rang. En het dunya Een voorbeeld daarvan. Is Omar bin Khattab. En toen hij emir mu'minin was. was hij, had hij in Mekka. Had hij een gouverneur. Iemand anders aangesteld. Een emir van Mekka. En hij was natuurlijk in Medina. Hij was een keer onderweg. En toen kwam hij die emir tegen. En salam salam enzovoort. Maar hij zegt tegen hem. Wie heb jij in Mekka achtergelaten dan? Hij zegt. Ik heb. De naam ben ik vergeten. Maar hij zegt. Ik heb één die en die persoon achtergelaten. Almaar zegt tegen hem: Maar wie is die persoon? Die ken ik niet. Hij zegt: Ja, dat is een van onze, van onze slaven. Een van onze werkers. Hij zei: Tekiletka ommoek. Wee jij, ben je gek of zo? Wat is er met jou aan de hand? Ga je een slaaf als gouverneur achterlaten over de moslims, over een volk? Toen zei deze man, deze gouverneur, heeft u, o amir al mu'mineen, heeft u dan de profeet sallallahu alaihi wa sallam niet horen zeggen? Inna Allah Hayarfa bihada al kitab aqwamen wa yada'u aqer, wa yada'u O amir al muminin heeft u de profeet sallallahu alaihi wa sallam niet horen zeggen? Allah azzawajal, met deze Qur'an doet hij mensen in een hand. En brengt hij ze naar een hoge status. En anderen die een hoge status denken te hebben. Maar de Koran verlaten. Brengt hij naar een vernederde situatie. En kijk maar om je heen. In deze dunia. Wallahi je ziet dat vele mensen. Vele mensen denken dat ze in hoge status zijn. Maar omdat ze weg weg van de Koran zijn. Is er iemand anders die in een witte huis zit. En die behandelt ze als een stuk stroom. Waarom? Weg van de Koran. Terwijl in de. In, in de tijd dat de, dat, de, dat, de, dat de leiders, en dat de moslim zelf naar de Koran grepen, was het zo dat deze, zoals nu, zelfs in slaap, zelfs in slaap, de leider kon worden. Waarom? Hij zei, in jachmidu Allah. hij kent de Koran. Doordat hij de Koran kent, is hij van slaaf tot gouverneur in één stap een graad gekregen. In hoge en als leider aangewezen. En zo was het ook een gewoonte van de Profeet Sallallahu wanneer hij een, een groep een, een, op jihad stuurde of een, een, een, een katayip, wanneer hij ze op reis stuurde, dan is het zo dat hij ze bij de groep en zei: wie is van jullie? Dat moet natuurlijk een emir zijn en hij koos de emir door te vragen wie, voor, voor, hoeveel heb jij van de koran, hoeveel heb jij van de koran, hoeveel heb jij van de koran, degene die het meest had dat was de emir, dus kon het iedereen zijn meest eenvoudige persoon niet, misschien helemaal niet eh, groot en bekend, of gewoon bekende familie of rijk of zo, maar omdat hij de koran kent, werd hij verhebt <coughs> verhiefd hij hem in status en zo zegt Allah al dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, ook zegt, ook een akira wocht jij en ramf gehad je kreeg je sahibi al koran ik raak waartaki waartil kama kuntat u retil fi dunya fa inna man zilaka inda akhir ayet lees zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam jeum al qiyamah sta jij in plaats dat iedereen staat te wachten voor jou wordt een ladder ladder uit uitgerold voor jou wordt een ladder uitgerold en gezegd lees lees en retil en Doe het zoals jij de detecteel met op een mooie manier. En in, zoals jij het in de dunia ook deed. Zoals jij in de tijd dat jij het kon ook hebt gedaan. En lees, en lees maar door en door en, en ga omhoog. Telkens ben jij in het klimmen en lees maar door. Tot de laatste letter die jij hebt gelezen... Daar is jouw bestemming in het paradijs. Dus met de Koran kun je alleen maar hoger en hoger en hoger komen in het paradijs. Allah biedt jou die kans om hoger te komen, niet zomaar het paradijs binnen te gaan, nee, zo hoog mogelijk in het paradijs te komen, wanneer jij net als het, wanneer jij in deze dunya de Koran zou reciteren en daarbij stilstaan en doorlezen en begrijpen en je best doen om het zelfs in het Arabisch te kunnen lezen. Dus, zoals we hebben gezien, in de Dunya en de akhira heeft hij een status. En terwijl de Profeet ﷺ daarom, ik zeg zelfs in het Arabisch, waarom probeer het maar in het Arabisch, want ook al heb je het moeilijk, ook al gaat het moeizaam, Wallahi voor jou is zelfs een dubbele beloning. En dat zijn niet mijn woorden. Aishah radhiyallahu anha zegt over de Profeet ﷺ: Hij heeft gezegd: Almahi lubi Qur'an, Degene die mooi kan reciteren, goed kan reciteren en op een verzoenlijke manier kan reciteren met en -ah zo niet alleen stem maar echt met l'ahkame en alles hij is met de engelen in een hoge eerbare positie en degene en wat zegt diegene en dat is voor ons eigenlijk allemaal groot, een grote en mooie en prachtige hadith die eigenlijk door rust een klein beetje doet rusten de harten doet rusten waarom? omdat je dan begrijpt dat het over mij en over jou gaat hij, hij zegt namelijk hij houdt zelfs rekening met ons met wij die het moeilijk hebben om een Koran open te slaan, want je ziet dan onze lezen heel moeilijk. Maar zelfs wanneer jij de moeite doet, hij zegt dan over, Degene die het probeert ook in het en en het moeite heeft en misschien een half uur doet om al al al te al Voor hem. Zegt de profeet, hij krijgt twee beloningen. Eén, voor het lezen van de Koran. En twee, voor de moeite. Want hij moet namelijk nog meer moeite doen. O jij die zegt nee. Ik lees de Nederlandse vertaling. O jij die zegt nee, het is te moeilijk. Want het Arabisch versta ik niet. Daarom kan ik de Koran niet lezen. En de Sjaibam jou dat heeft wijsgemaakt. Zodat jij nog meer afstand hebt genomen van de Koran. O jij die de Koran nooit in het Arabisch misschien hebt opengeslaan. Behalve in de, laatste, in de laatste gedeelte. En dan ziet, oh ja het gaat moeilijk, doe maar dicht. Weet dat voor jou zelf een dubbele beloning er is, nog een beter, nog een, een, een meer beloning eigenlijk dan je ooit had verwacht. En ook de profeet alaihi, zegt aan ons, te, tegen ons dan ook: Hij, wanneer hij het wil bekendmaken wie de beste onder de mensen zijn, hij zegt: Ga je de beste onder jullie, de beste van de mensen. En dan noemt hij niet degene die wat? Hij noemt niet degene die in strijden is op de weg van La ilaha illallah. Hij noemt niet degene die op het Hajj is. Hij noemt niet zoveel andere zaken niet. Die ook een hoge, en een belangrijke en een mooie positie hebben in de islam. Maar hij zegt: Kheiru kom, men ta'allam al-Koran. De beste onder jullie is degene die de Koran leert, leert, opslaat. En dan, en dan nog beter is het dan ook, en degene die dan de moeite doet om ook anderen de Koran te leren. Alles het qul, wat jij kent. Heb jij het aan je broertje, aan je zusje, je neefje, je nichtje of een nieuwe moslim of iets dergelijks geleerd? Heb jij de moeite gedaan om het in ieder geval door te geven? Heb jij de moeite gedaan om eens. Stil te staan bij de betekenis van korro rap ahad En korro rap bin Qul a'udhu rap bin varagd de Woorden, de, de, de, de surah die wij allemaal kennen. Heb jij iemand van jouw vrienden ooit eens verteld? Iedereen zullen zien dat je Weet je wat dat betekent? Weet je waar het over gaat? Over welke dag? Dat is dus. Wanneer wil jij behoren tot de beste der mensen? Leer de Koran en doe je doe moeite om het door te geven. Al is het maar nou weinig. Bellir ANNI wa ayat zegt de Profeet sallallahu alayhi wa sallam. Geef van mij door, al is het maar één eier. Eén eier geef je door. Heb jij gedaan wat de Profeet sallallahu alayhi wa heeft opgedragen? Kun jij het niet worden kwalijk genomen dat een andere in jouw familie, of in jouw omgeving, of jouw, in jouw naaste, niet weet wat die eier is? Geliefde broeders en zusters, is het dan ook niet tijd om terug te keren naar de Koran? ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق Is het niet tijd dat de harten van de مؤمنين is gaan sidderen voor de قران Gaan sidderen voor het gedenken van الله و ما نزل من الحق de تايت... قران Is het niet wij eens echt gaan stilstaan bij deze قران en handen gaan nemen Terwijl deze الله عز وجل erover لو انزلنا هذا القران على جبل على جبل لرايته خاشعا متصدعا Min Als wij deze Koran zouden doen neerdalen op een berg, zou het splijten. Zou het splijten uit, uit, uh, uit vrees voor Allah Azza wa Jal? Zou, zou deze zich onderwerpen aan Allah? Zou deze Allah Azza wa zich onderwerpen aan Allah en splijten om, uit vrees voor Allah? Als jij ziet dat een berg, een jebel, een jebel zelfs neer zou dalen, te, neer zou buigen voor Allah Azza wa Jal zich over zou geven aan Allah en zou splijten voor deze woorden van Allah, is jouw hart dan harder dan deze berg, wat die van steen is. Is het zo so erg dat jouw hart zo dood is? Dat deze woorden jou niet meer treffen. Is het zo erg dat deze woorden van Allah. Jou op dit moment. Weer ook nog steeds. Tot nu. Tot op dit moment. Een orde erin gaan. En uit, een orde uit? Wallahi. Dan moet jij dringend geholpen worden. En ik zou niet weten waarmee. Blijf jij verder wegslaten. Van de Koran. Terwijl de kofaar, Geliefde broeders en zusters. Geliefde broeders en zusters, terwijl de, jij slaapt door van de Koran en je neemt afstand van de Koran. Terwijl de Kuffar die ver weg staan van de islam, ver weg staan van de Koran, ver weg staan van de profeet, ver weg staan van alles. Terwijl zij naar de Koran toe stappen, stappen wij van de Koran af. Terwijl zij door, simpele, door uh, simpel gewoon de moeite te nemen, of in ieder geval soms zelfs helemaal geen moeite te nemen, maar hun hart... De kans te geven, te openen voor de Koran. Komen zij terug naar Allah en grijpen zij dit boek. Hoe kan het zo? Is het dan zover met ons dat wij verder weg zijn dan de Kofa? Is het zo ver weg dat jij en ik, Mohammed en Ali en Omar en ze wordt het heten, met dat Johnny en Michael en noem maar op, veel dichter bij de Koran staan dan wij? Is het zo ver dat een jood en een christen en een boeddhist van, de koran, van ver weg terug kan keren naar de koran en jij en ik niet? Is het zo triest met ons dat wij zo ver weg zijn gezakt? Zijn wij zo dood? Zijn wij zo ellendig? Terwijl je hoort, zoals Neb Nabi Nebuchadnezzar in een van zijn lezingen zegt, in, in Chinees, in een van de Arabische landen, hij staat op een bus te wachten, op het moment dat hij staat te wachten, de bus kwam wat later. De bus komt te laat en hij staat wachten en hij ziet op een gegeven moment massale mensen naar de moskee binnentreden. Het was in de avond, het was van de morgen. Hij ziet massaal de mensen binnen, op een gegeven moment de adair en op een gegeven moment de recitatie van de Koran. En hij bleef niet bij de buszaal te staan, hij vond die recitatie zo mooi. En hij stapt naar de deur en hij blijft gewoon bij de deur staan. Hij voelt een bepaalde rust en na afloop zegt hij tegen die mensen wat naar buiten komen. Hij spreekt er eentje aan en hij zegt, wat is dit? Hij zegt, wat, wat is dit? Ja wat jullie in doen zijn, wat, uh, want hij keek uh, heel vreemd op. Hij zegt nou dit is bidden, wij bidden als opgeboord geroepen en bidden wij Allah en wat was dat wat we uh, dat zingen zo? Dat was de Koran, dat zijn de woorden van Allah enzo. Hij zei hier wil ik wat meer over weten. Hier wil ik wat meer over weten. Dit is te machtig. Dit is te krachtig. Dat ik me hier van kan ontdoen. En een bus kan pakken. En door kan gaan. Hij zei. Wallah ik kan je er weinig over vertellen. Tenminste. diegenen die jou meer over kunnen vertellen. Zijn die en die mensen. En hij bracht hem naar een markt Naar een stichting eigenlijk. Die zich daarom bekommert. Hij werd... Binnen een uur, wallah al zegt Sheikh Nabil al-Awadi. Binnen een uur, hij met vijf anderen die bij hem waren, zeiden Ash-Hadoulah, La wa Ash-Hadoulah, Muhammad al Rasulullah. Deze man is een Chinees. Deze man begrijpt geen Koran, verstaat geen Koran, net als wij of net als velen van ons. Maar hij had wel zijn hart geopend. En de tijd genomen en de moeite genomen om even te staan. En naar de Koran te luisteren. Zo noemt hij ook een andere verhaal. En de verhalen zijn er vele. Maar ik heb er een aantal van jullie uitgezocht. Een verhaal van een meid. Een islamitische en moslimmeid Dat wel maar niet praktiserend in Frankrijk. Ze zat op een universiteit. Op een universiteit en ze praatte met een jongen. Daarom zei ik er ook bij niet echt praktiserend Ze had contact met een jongen en op een gegeven moment was het zo dat zij in elk boek van hem, elk boek van hem, op de kaft zag, zag zij een bepaalde tekst. Een bepaalde tekst, wat stond daarop? Ida Zul Zilatil Ardu wa Zalalaha, waagrajil ardu wat palala. Jullie kennen Sora helemaal en dan in het Frans vertaald. Zij zegt, dus zegt tegen hem, weet je, wat zijn dit? Wat is dit? Hij zei, ik heb het een keer gehoord. Ik vond het mooi. Ik vond het mooie teksten. En ik vond het zo krachtige en mooie teksten. Ik heb het op elke, elk boek van hem. Of schrift of zo. En dat heb je wel eens vaak. Als je een mooie uitspraak hebt gelezen van iemand of zo. Denk je, als je hebt gelezen. Ja, als je één doelpunt meer maakt tegenstander win je. Dan schrijf je die op een kap. En dan zeg je, en ja, zet je dat kruif onder. Ja? Deze die had dus de woorden van Allah. Zijn je deze was gewoon een Fransman. Gewoon een Fransman die had, een die had de Koran gehoord en die zei tegen iemand wat zegt hij, wat is dat eigenlijk? Toen zei die, die andere persoon had het voor hem vertaald in het Frans. Hij pakt die tekst en schrijft die op elk boek van hem. Hij schrijft die op elk boek van hem en hij denkt gewoon dat het een mooie tekst is. Mooi, mooie woorden, dus die moet ik uh, onthouden. Maar zij zegt weet je wat, wat, wat dat is? Zij zegt dit is het verhaal. Zij zegt: Dan zal ik je de vertaling ervan meenemen, wat het daadwerkelijk betekent. En zij gaat een vertaling halen van de Koran in het Frans. Deze, en ze doet hem die cadeau, en ze zegt dat die tekst wat jij hebt, hier, die staat daar en daar, en dat is de vertaling ervan. Deze jonge, jonge Franse man, universiteit, die gaat naar huis, die twee dagen, drie dagen investeert in zijn hart te openen voor de Koran, wat wij niet doen, te overpeinzen, stil te staan bij deze Koran en Wallahi hij belt haar op en hij zegt ik wil toetreden tot, het, tot de religie van dit boek tot de, tot de islam en hij zegt asjadwal la ila illa allah asjadwal waar zijn onze harten? hoe dood zijn onze harten dan wel niet? dat de kuffar, een fransman een tekst heeft waar hij bij stil staat en zegt hey, dit is niet normaal deze tekst en hij staat er bij stil, leest de vertaling en hij wordt moslim hoe ver zijn wij dan wel niet weg? En een ander verhaal over iemand die bij deze Sheer Nabi Rao in die markas werkt, dus uitnodigt met de islam. Ze vroegen hem, hoe ben jij moslim geworden? Hij zegt, luister. Hij zegt, ik heb me eerst verdiept in alle religies. En dat is wat ze meestal doen. Eerst in het boeddhisme, dan in het jodendom en dan in het christendom. Hij zegt, maar één ding. Elke keer wanneer ik mij verdiepte in een geloof zag ik en merkte ik erop dat dat boek van hun gericht was aan zelf en dat ene volk. En die profeet alleen voor de profeet was voor dat volk. Hij zegt totdat het punt kwam dat ik me ging verdiepen in de islam en het boek bij de hand heb genomen en één bladzijde heb opengeslaan. En het allereerste woord wat ik lees, alhamdulillah. Alhamdulillah, wie is Allah? En dan gelijk daarachter leest, Rabbul, Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Allahu akbar. Hij zegt, het eerste wat ik las, Alhamdulillah, Allahu is in Allah. De sura kennen wij allemaal. Hebben wij er ooit bij stilgestaan? De vertaling, hebben wij ooit bij stilgestaan? Zoals deze man, die zegt, ik lees als eerste, alle is aan Allah. En Allah maakt zich dan zelf gelijk bekend, hij stelt zich gelijk voor. En zegt dan, Rabbil Alameen. De Heer der werelden, de Heer van iedereen, de Heer van alle mensen en de Zin van alles en iedereen. Dus dit boek is voor iedereen. Dit boek is niet voor die groep of voor die groep, voor die groep. Hij zegt vanaf dat moment na één ei te lezen, na één ei stil te staan, na één ei zijn hart te openen voor deze Koran. zei hij, Muhammad Dit is de religie die ik zocht. Dit is de religie voor iedereen. Dit is niet de religie voor een bepaalde soort. Als je ziet dat de kofaar geliefde broeder en zuster, terugkeren vanwege deze Koran. En ik heb jullie vorige keer het verhaal verteld van die in Afrika. Die een radiostation had met alleen maar Koran op. Met alleen maar Koran op. En op een gegeven moment er een Afrikaan op hem afkwam En aanklopte en zei ik wil van die muziek van jullie. Ik wil een cd van die muziek. En hij tegen hem zegt welke muziek? We hebben geen muziek. Hij zegt ja maar telkens op jullie zender. Hij zegt oh dat. Hij zegt: waarom? Wil, het, waarom? wil je het hebben? Hij zegt: Telkens als ik het hoor, vindt mijn hart rust. Iemand die het niet verstaat. Allah is de heeft in dit boek iets machtigs gestopt: Namelijk dat het de harten treft die ervoor openstaan. Of het het verstaat of niet verstaat. Hij verstaat het niet, dus het in het Arabisch, maar zijn hart vindt er er in rust. En hij zegt dit is niet muziek. Dit is het woord van Allah en hij geeft hem een Koran en hij geeft hem ook een cd. Binnen vijf dagen, binnen enkele dagen kwam hij ook met zes man terug die allemaal kijk even naar hoe ver Jan hart, hoe ver Jouw hart uitgestorven is voor deze Koran. Hoeveel impact het daarop heeft. Hoeveel de woorden van, van Allah is de wajal, jou nog eens ergens over doen nadenken. Hoeveel de woorden van Allah is de wajal, jou nog meer trekken naar de moskee. Als Allah is de wajal, jou opdraagt in de Koran om te komen naar de moskee. en jij ver weg van de moskee bent. als hij je opdraagt, opdraagt om goed te zijn voor je ouders. en jij hun elke weekend nog steeds ongehoorzaam bent en achter, huilend achterlaat. En wanneer je is je opdraagt om van het haram af te blijven en jij dag in dag uit, jij handelt in de haram en leeft in de haram en woont in de haram. Dat, dan betekent dat dat jouw hart uitgestorven is voor de woorden van Allah terwijl de kuffar massaal terugkeren. Terwijl de Kufar. Zoals velen in het verleden, de vijanden ook zeiden, wie, zoals de bezetter in Frankrijk, toen hij Algerije bezette, een van de grote generaals tegen de generaals op al mijn vergadering zei, wie van jullie kan ervoor zorgen dat deze Koran verbannen wordt uit dit land? En eentje die kwam en pakte de mishap en scheurde die kapot. En, zei, en die generaal zegt tegen hem. Jij ezel. Deze Koran. Deze Koran. Die moeten wij verbannen uit de harten. En met een mudhaf die kan jij verscheuren. Het is namelijk helaas. Dat deze Koran in de harten van deze moslims zit. Probeer die maar daaruit te krijgen. We hebben het niet over dit boek. Zoals sommigen met een pruik gaan roepen. Jij ja, die Koran moet verbannen worden. De, deze Koran. Die zit in de harten van de moslims. Ga die daar maar uit krijgen. Die kun je daaruit krijgen. Bij sommigen. Door ze vol te proppen met muziek dan gaat de Koran automatisch eruit want dan komt er namelijk vaak het woord van de shaitaan gaat niet in één hart met de woorden van Allah in één hart kies jij voor de, voor de muziek weet jij dat jij daarmee automatisch de Koran uit je hart verband kies jij voor de woorden van de shaitaan dan zeg jij automatisch tegen de woorden van Allah weg uit mijn hart deze Koran deze Koran, die wordt door mensen van vijf jaar van zes jaar, van zeven jaar, van tien jaar van kaf tot kaf gelezen en in hun hoofd en in hun hart gesproken. Wie wilt het tegenhouden? Welke regering, welke partij, welke persoon denkt dit tegen te kunnen houden terwijl Allah zegt, lahu Wij hebben deze dit boek doen neerdalen en wij. Allah heeft het op zich genomen om het te verdedigen. Het heeft niemand nodig om het te verdedigen. Het heeft mij en jou niet nodig om het te verdedigen. Allah is die het verdedigt met zijn soldaten. En dat zijn soms inderdaad mensen zoals wij. Die het opnemen voor deze Koran. Dan ben je een soldaat van Allah. Dus ook waar anderen schreeuwen en zeggen. De Koran moet verbannen uit dit land. Zeg je tegen hem. Wallahi door jou ga ik de Koran lezen. Jij wilt deze Koran uit Nederland hebben. En dan mag niet meer gelezen worden, hou de Koran maar, scheur me allemaal, want die zit hier en ik lees hem elke dag. Jij wilt de Koran uit Nederland verbannen hebben, mijn kinderen die lezen, leer ik de Koran dag in dag uit. En als jij en ik nagaan hoeveel wij van de Koran kennen, geliefde broeders en zusters, en de, zoals ik net al zei, de generaal in, in, in Algerije, die heeft dat toen goed begrepen, en die zei, jij ezel, het is niet het verscheuren van de Koran, ik bedoel daarmee uit de hart te halen, en dat hebben ze uiteindelijk gedaan, door ze vol te proppen met wets Ideeën, vol te proppen met, met, met atheïstische ideeën, vol te proppen met de dunia en met muziek, waardoor ze inderdaad de Quran uit hun hart te hebben laten wegvloeien en uiteindelijk waren ze een makkelijke prooi. Ibn Taymiyy, geliefde broeders en zusters, om even aan te geven hoe ver wij van de Koran staan. Ibn Taymiyya op zijn sterfbed. Rahimallah, Allah, op zijn sterfbed. De laatste periode van, van, van, van, van enkele weken. Sterfbed. Op zijn sterfbed las hij de Koran 81 keer uit. 81 keer. En Allah, als je hoort bij welke eier wat zijn laatste eier was. Als je dat hoort, als jij hoort welke eier, Deze mensen die de hun harten hebben gegeven aan de Koran. Allah, en zelfs ze dan ook een goede einde. Die zal niet in een discotheek sterven. Die zal niet onderweg stoon sterven. Die zal niet in een deal sterven. Die zal niet op een meid sterven. Die zal niet... Aan de drugs of achter een MZN sterven. Deze mensen die zich Allah en Zawid dan ook met een goed eind. En Ibn Taymiyyah die leest de laatste woord. Inna lilmuttaqeen fi jannat fi jannat fi jannatin wa naar fi maqadi sidqin عند malikin. Muqtadar en sterven als je, hoort, als je de vertaling kent van deze woorden. Zijn laatste, 81 keer leest hij de Koran. Hij kon overal sterven. Maar zijn laatste woorden die hij uitspreekt zijn. Voorwaar de de godsvrezende. Zij zijn in de tuinen, en de rivieren bij Allah. Bij één in een waarachtig verblijfplaats, bij een machtige heerser. Dat zijn zijn laatste woorden. De geleerden geven aan, dat is zijn, ook zijn plek. Het kan niet anders dat Allah zo je begunstigt dat dat je laatste woorden zijn. Dat jij vertelt, dat jij de mensen vertelt waar de mutsakin zijn. Of jij behoort daartoe. Daar, daar Hoeveel en hoe vaak heb jij de Koran uitgelezen? Hoe vaak heb jij de Koran uitgelezen? En ga niet over leeftijd hebben. al Audi, havetallah, die zegt ook een lezing. Hij was een lezing aan het geven. En er kwam er in één keer een kind net als hij. Hoe oud is hij? Twee. Iets ouder. Vier. Een moeder met een kind van vier jaar. Shir, shir, shir. Hij had een woordje gegeven over het Koran en Koran enzovoort heel makkelijk. En in een keer kwam de moeder. Oh sheikh ik wil dat u. Ik wil dat mijn zoon wat leeft. Hij kijkt daar aan. Hij zegt. Kom op. Hij kijkt daar aan inderdaad met. Kom op. Dit is een kind van vier jaar. Wat. Nee, ga inshallah. Hij... Zodat mensen gestimuleerd worden. Zodat het misschien impact heeft. Hij zegt, oké, okay, wat wil hij lezen? Ja. Hij kan moeilijk praten. Hij zegt, de sheikh zegt, als hij zijn naam zou zeggen, zou ik blij zijn. Zou ik het goed vinden? Zou ik, mashallah, zeggen? hij kent zijn naam. Of hij kent Allah, of weet ik veel. Zij zegt, oké, okay, wat, okay, wat wil hij lezen? Zij zegt tegen hem, nee. Deze, dit kind van mij dat kent Sorat Yusuf van begin tot eind. Vier jaar. En kom me niet wijsmaken van, ja, hij kan er net praten. Als hij net kan praten, we hebben mensen om ons heen. Hun kind is 2 en 3, hij kan je heel zonhaasje hier voorzingen. Je, je, je voor, eh, voor ziet een kind, hij kan alle teksten van, weet ik van allerlei andere dingen. En de ouders zijn er trots op, kijk, mijn zoon, hoe lang hij kan dit? Kijk hem! Kijk hoe mashallah, hij kan dit en dat hoor. Jouw kind, Allah, jouw kind is bedorven nu al. En je bent niet wakker, want jouw hart is dood. Dat jij trots bent dat je een kind, een of andere, misschien zelfs keufe of een en ernaast te doen is, terwijl jij, als je hem zou zeggen, waarom leer je hem niet? Goedemiddag zou hij is klein." Dat is wel, misschien. Hij is nog jong. Hij is nog jong. Vier jaar en hij begon, hij zegt hij ging zitten. Wallah al Adim zegt de moest, hij kon het niet droog houden, want dat kind begint, misschien heel verlegen, en hij begint zo dat Jozef van begin tot einde door te leven. Waarom? Het is erin gepropt. Nee, om. Uh, um. Het is een, een moeder die erover heeft gewaakt en die is bij gestaan bij haar kind en tijd heeft genomen wat velen van onze ouders en velen van de ouders en velen van deze generatie niet doen. En het kind voorpropt en hij kent je de selectie van PC met, met wissels en met, met uh, degene die verkocht is en verhuurd is waar en hoeveel. Maar hij kan je niet vertellen en hij kan je niet en ze leren hem niet en ze gaan er niet bij stilzitten om hem de soort te leren, waarom? Oh, we hebben het druk, ik kom laat van werk, ik ben moe ja maar ik, uh, ik, ik moet uh, opruimen thuis, ik moet dit Jan Kind het machtigste en het krachtigste en het mooiste wat jij Jan Kind zal mee kunnen krijgen zodat wij dadelijk is de Koran zodat wij dadelijk inderdaad als zij zeggen als het zover is, nu is het in de woord dadelijk komen we misschien tot daar wanneer zij zeggen deze masjah moet in Nederland uit zeg je neem maar mee ik help jullie wil je busjes hebben want ik heb namelijk een generatie die allemaal de Koran in zijn hart heeft. De Koran in zijn hoofd heeft. Dus neem deze boeken maar mee. Het zijn maar boeken, het is maar papier. Maar de waarde daarvan en de betekenis daarvan, die dragen wij mee in, hun, in onze harten. Hoeveel, ik heb het nu over iemand van vier. Hoeveel van jou? Hoeveel heb jij daarvan geleerd? Hoeveel heb jij daarvan over pijn? Hoeveel ken jij van de Koran? Hoe vaak heb jij er stil bij gestaan? In deze maand, de maand Ramadan... De maand Ramadan, de maand van de Koran. Zoals we vaker hebben gezegd, de Sahaba. Wanneer. En de, de voorgangers. Wanneer de, de, de, de Ramadan aankwam, Zij lazen, Zij lazen de Koran. Elke zeven dagen. Lazen ze die uit. Elke week. Eén keer per week lazen ze die uit. Vier keer per maand. Je hebt sommigen. Die lazen die elke drie dagen uit. Degene die hem elke zeven dagen uitlaat. Wanneer Ramadan binnen aankomt, alle materiaal, alle andere, al al alle andere boeken werden aan de kant gezet. Alle andere boeken werden aan de kant gezet. En men concentreerde zich alleen maar op de Koran, want het is de maand van de Koran. Hoeveel van deze broeders en zusters die vandaag aanwezig zijn, hebben in deze maand... Een half uurtje besteed aan de Koran. Hebben per dag een bladzijde gelezen van de Koran. Hebben per dag één eier gelezen van de Koran. Hebben één nacht voor het versje opgestaan. Dat wordt ook gedaan en even tijd om de Koran te lezen. Deze sahaba wanneer de Koran, wanneer de Ramadan was. Normaal één keer in de week. In de Ramadan één keer in de drie dagen. De laatste tien dagen van de Ramadan. Elke nacht laten ze de Koran uit. tien keer. Tien keer. Ik tel maar op Imam Shafi'i 60 maal las hij de Koran uit in de maand Ramadan twee keer per dag en het meest vreemde als je dan hoort van de Shafi'i 60 maal is Abu Bakr al-Haddad een van de vrome voorgangers die zegt ik las, ik las dat de Shafi'i 60 maal de Koran uitlas en ik werd gesteld ik kan het niet begrijpen ik kan het niet begrijpen want ik heb mijn best gedaan en ik kom maar tot 59 kijk Kijk, deze man, hoe, hoe, 59 en hij zegt, ik kan het niet begrijpen, het kan niet, ik, ik ben zwak, ik, het is niet goed. Hoe ver zijn wij uitgestolen van de Koran? Hoe ver zijn wij weg van de Koran? Als wij net hebben gezien wat de gunsten van fadaïden zijn van de Koran. Als wij hebben gezien dat de Kufa terugkomen naar de Koran. Als wij hebben gezien hoe de sahaba waren bij de Koran. Is het aan jou en mij de vraag, hoe... Keren wij terug naar de Koran. En besluiten wij vanaf nu, vanaf vandaag. En tijd te nemen. En hier, vele broeders. er worden acties ondernomen. Kom niet eens, lees thuis. Leer thuis. Neem tijd. Vertaling. Doe je best om in het Arabisch te lezen. Allahumma Musa'an illa rahim Allah. الله عز وجل الشيطان يا ماهرا بكتاب الله تقراه ابشر بنور الله والحسنات اقراه وردل خاشعا متغنيا باعذب الالحان والايات يا ماهرا بكتاب الله تقراه ابشر بنور الله والحسنات اقرا ورتل خاشعا متغنيا باعذب الالحان والايات